De afgelopen jaren is de arbeidsdeelname blijven steken op 64 procent. Van de mannen werkt 80 procent. Volgens onderzoekers komt de stagnatie door de economische crisis. Veel vrouwen zijn werkloos geworden. De afgelopen dag meldde minister Ascher dat steeds minder ouders hun kind naar de kinderopvang brengen omdat ze die te duur vinden. Tot nu toe vangen ze dat op door kinderen naar familie of vrienden te brengen. Maar de onderzoekers denken dat vrouwen voor uiteindelijk toch hun baan opzeggen om zelf voor de kinderen te zorgen.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 Overdag veel zonnige perioden, maar vooral langs de kust ook enkele winterse buitjes. Temperaturen dan tussen plus 1 en plus 4. Tot zover het nos journaal ANWB-verkeersinformatie in het hele land is het plaatselijk glad door bevriezing. En de N208, Sassenheim naar Haarlem, is tussen Sassenheim en Lisse dicht door opruimwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. En welkom terug um, vannacht te gast bij ons. Iwan van Duren en Tom Knipping, journalisten van Football International... en schrijvers van het boek Voetbal en Mafia. Ontluisterend boek over hoe de criminaliteit-bendes uit Oost-Europa... En, en, en Aziatische goksyndicaten in het uh, West-Europese profvoetbal... steeds meer invloed krijgen... Matchfixing, omkoopschandalen, witwassen, liquidaties, mensenhandel. En dat allemaal in die mooie wereld van het voetbal. Ivan van Duren, uh, die is inmiddels um, het huis, heeft inmiddels het huis van de maand verlaten. Want hij moet zijn hond uitlaten, dames en heren. Je kan wel de maffia willen oprollen, maar ja, je hond te lang alleen thuis laten zitten. Dat is weer het andere uiterste. Tom Knipping is nog steeds bij ons te gast. Daar zijn we heel erg blij om. En um, met hem gaan we verder um, de. Ja, de krochten van het voetbal in... en praten over zaakwaarnemers, kinderhandel, corruptie. Maar ondertussen laten we u ook graag aan het woord. Uh, u kunt ons bellen op 0800-1121. Heeft u nu ook verhalen over corruptie? Uh, misschien wel in de sport, misschien wel daarbuiten. Uh, bent u daar op uw werk of thuis? Of op wat voor manier dan ook uh, mee in aanraking gekomen? Misschien bent u zelf wel heel corrupt en wilt u, uh, wilt u schoon schip maken? Kunt u ook bellen. Hoe dan ook, verhalen over corruptie, dingen die u heeft meegemaakt... in ons land of in het buitenland waar u tegenaan bent gelopen... bel ons op 0800 1121 of stuur een mail naar kazaluna.nzrv.nl. Um, Tom, wat me ook erg opviel in jullie boek... Uh, zijn die, die tussenpersonen, de, de zaakwaarnemers die er... Ja, met de meest krankzinnige bedragen ja. van tussengaan. Ja, dat zijn de mensen met de macht in het voetbal, hè? de zaakwaarnemers. Hoe komen ze tegen bij matchfixing. Zij zijn de mensen die de spelers benaderen. Maar ze zijn natuurlijk vooral bekend door de transferwereld. En uh, ja, bij grote transfers gaan uh, makelaars uh, met, uh, met miljoenen aan de haal. Zij onttrekken eigenlijk heel veel geld uh, aan, het, uh, aan het voetbal. En uh, ja, vullen ongegineerd hun, hun zakken. En je moet je voorstellen, alleen in Nederland lopen er al een, een paar honderd rond op uh, ja, zo'n duizend profspelers. Dus je kunt je voorstellen dat die strijd langs de velden, dat die uh, gigantisch is. Maar moet ik, hoe moet ik me dat, dat voorstellen? Nou, dan de mannen moet je met voorstellen, lange regenjassen langs ja, de die jeugdwedstrijden? Ja, ja, op zaterdagmiddag moet je voor de grap maar eens een keer gaan kijken bij, bij Ajax of Feyenoord. Bij, uh, bij de C-jeugd. Hoe oud zijn die jongens? Ja, 14, 15-jarige jongens. Die, uh, ja, die worden gewoon bekeken door, uh, door hele pelotons met, uh, met spelersmakelaars. En die worden ook al benaderd rond die wedstrijden. Uh, ouders kunnen keukens krijgen, uh, spelers kunnen Playstations krijgen... Uh, vliegtickets naar, naar Turkije of naar, naar Marokko. Er, er is van alles mogelijk als je maar uh, aansluit bij, uh, bij de betreffende makelaars. En dat wordt gezien als een van de grootste problemen in het betaald voetbal... Ja. En de KNVB, die slaagt er eigenlijk niet in om daar iets, uh, iets tegen te doen... terwijl iedereen weet uh, dat het speelt. Want, um, laten we eens een voorbeeld uit het boek halen wat me trof. Uh, bij Ajax zit een voetballer die heet Soleimani... Um, nou, die is, die is voor een gigantisch bedrag aangekocht, een paar ja. jaar geleden. Ja, dat is nog steeds een record hè, voor een Nederlandse transfer. Want hoeveel is die man... Voor 16,2 voor 16, miljoen euro ging hij van Herenveen naar Ajax. En het was toen een jongen van hoe oud? 1920? Ja, hij was Jong. Uh, 20 jaar. Ja. Hij heeft er niks van gebakken. Nee, zijn contract loopt toevallig dit jaar af. Maar ja, ja. wat jij zegt... Uh, heeft maar verdrijf... Nee, maar het was geen Messi, het was geen Maradona. Het was niet de grootste voetballer die we in dit land ooit gehad hebben. Nee, zeker niet. En als je hem nu, ik zag hem toevallig vandaag nog op televisie voor Jong Ajax of zo. Maar uh, hij zit volgens mij wel erg veel in de McDonald's uh, als ja. hij zijn lichaam nu bekijkt. Hey, en um, vertel me dan, is de, weet je het bedrag waarvoor hij gekocht is? Ja, hij is voor 16 miljoen door 16 Ajax 16 miljoen. Gekocht. En, en wat heeft zijn zaakwaarnemer eraan overgehouden? Nou, zijn zaakwaarnemer heeft dus een aantal telefoontjes gedaan... en heeft een keer met Ajax moeten praten om die speler daar naartoe te krijgen... En, uh, ja, toen kwam hij thuis, keek hij op zijn bankrekening... en toen zag hij dat hij miljonair was... want hij kreeg uh, anderhalf miljoen euro uh, voor die ene transfer. En waarom doet Ajax dat? Waarom geeft Ajax een man die drie telefoontjes doet anderhalf miljoen euro? Ja, die, uh, die, uh, die clubs die willen zo graag een speler hebben... en dan op een gegeven moment is nadat het einde van de transfermarkt... de concurrentiestrijd uh, is enorm. Dus ja, dan moet je die makelaar pleasen... zodat, je, zodat hij die speler naar jou toe brengt. Dus Heeft jou... die speler invloed op het proces? Uh, vaak, vaak niet. De speler vertrouwt vaak zijn makelaar, zeker spelers uh, op jonge leeftijd. Jong, hè. Ja. Die, uh, ja, die vertrouwen gewoon op het advies uh, van, uh, van zijn man. Dus uh, die, die hoort dan op een gegeven moment uh, waar die naartoe gaat. Ik weet niet of je dat voorbeeld nog kan herinneren van, van, uh, van de speler uh, Robinho. Braziliaan die op een gegeven moment naar, naar Engeland ging, uh, werd gekocht in Manchester City. Mm -hmm. Was toen een persconferentie, live op televisie. En uh, de speler uh, zei daar uh, ongelooflijk blij te zijn met zijn nieuwe club Chelsea. Maar het was een andere club. Het ging om Manchester City. Maar uh, ja, dus de speler wist blijkbaar <laughs> ja. zelf niet eens waar hij terecht uh, was gekomen. En, en, en zo gaat dat heel vaak. De makelaar vertelt gewoon. Jij gaat daar naartoe en de speler tekent en de makelaar heeft een hoop geld verdiend. Ik kan me nog wel herinneren dat Frank Rijkaard een contract had getekend bij PSV voor een stereotoren. Ja, die tijden die liggen echt uh, achter ons. Uh, nu tekent uh, een 16 jarige speler bij een makelaar en krijgt dan al veel grotere cadeaus dan, dan, dan stereotoren. Uh, Rijkaard is uiteindelijk nooit naar PSV gegaan. Hij heeft de stereotoren laten schieten. Ja, uiteindelijk bij Milaan beland. Ja. Um, Tom Knipping, journalist van Football International. We gaan van, van deze miljoenen... Uh, uh, van, uh, voor spelersmakelaars die na nou, een paar telefoontjes... dat op hun bankrekening zien verschijnen... gaan we eens even kijken wat, wat de, de Casaluna-luisteraar te melden heeft... over het gewone amateurvoetbal. nacht, Andrea. Ja, goedenacht. Waar ben jij, Andrea? Nou, Zit je in een auto? Ja. In de vrachtwagen. Oh, rij je vannacht? Ik rij vannacht de hele week rijdt vannacht uh, de hele week. Wat zit er in je wagen? Vis. Vis? Ja. Ja, dan kan je niet even aan de kant staan uh, en de koeling nee. uitzetten. Dan moet je door. Ja, inderdaad. Ja. En van waar naar waar rij je met de visjes? Ik rij vannacht van Rotterdam naar Helmond. Oké. Okay. Um, dus de, de, op de Rotterdamse haven zijn de vis aangekomen... en die ga je naar Helmond brengen? Ja, nou, uh, ja. Ja, zeg maar, de mensen die in Helmond wonen... die weten wel iets te brengen. Laat, de, de, de. Ja, we gaan geen reclame. Wij gaan niet corrupt doen, uh, Andrea. Nee, nee, nee, nee. Hey, le, leg nee. eens even uit. Heb jij op een of andere manier ook met corruptie wel eens te maken gehad? In de sport of in wat dan ook? Ja, ik ken een uh, amateurgebreidrechter. Ken je die en... of ben je die? Ik ken hem. Oh, je kent ken hem. hem, ja. Ja, hè? Maar ja, ik mag bij jou geen namen noemen, dus. Uh, nee, doe maar niet. Dat doe ik dus niet. En uh, bij barbecue feesten of zo, als hij een paar biertjes over hebt, dan wordt het loslippig. Ja. En dan uh, gaat hij vertellen dat hij vaak aanbiedingen heeft gekregen van. schijt, is het niet de een of andere manier dat wij deze wedstrijd uh, uh, kunnen winnen? En dat zegt hij, dat is leuk. Ja, als je zorgt dat er een hele kraan bier ligt ja. uh, in mijn kleedkamer ja. na de wedstrijd, dan zorg ik wel dat jullie de wedstrijd hebben uh, gewonnen. Oké, okay, dus jij ja. kan met jouw amateur-elftal, als jij de scheidsrechter een kratje bier geeft, dan win je de wedstrijd. Ja, niet ik, als de scheidsrechter nee, de scheidsrechter de bood dat aan. Hey, en uh, Andrea, in welke, welke klasse van het amateurvoetbal zit jij? In het samenhebbende scheidsrechter. Ja, oké, okay, maar op, op, op welk niveau uh, zit die, uh, fluit die scheidsrechter? Weet je dat? Oh ja, daar heel laag. Heel laag. Maar dan nog vind ik dat doet er niet toe. Sportiviteit en fair play moeten verschillende zijn op welk niveau dan ook. Ja. Dan moet hij net waardevol zijn op de laagste niveau dan tot op de Champions League niveau. Ja, en het lijkt me... Het lijkt me ook zo wat, hè? dan ben je scheidsrechter en dan heb je dus die wedstrijd een beetje beïnvloed. En dan, ja, ja. Heb je een, en dan kom je in je kleedkamertje en dan staat er een, een krat bier. En dan moet je in je eentje, moet je die hele krat bier. Dat is ook zo'n toestand. Nou, ja, ja, die krijgt hij dan ook, hè? Oh, die op, ken je. Daar. Dit is een scheidsrechter die in zijn eentje een krat bier uh, opdrinkt. Ja, soms ja, dat ik we het ook gezwijfeld van het verhaal al waar zijn. Of zou het niet ja. waar zijn? Maar hij vertelde het zelf. En wij waren heel erg verbaasd, maar ik ja. denk, je, als jij er zelf mee komt... wie ja. ben ik om te zeggen, dat is niet waar of zo? Andrea, ja. Andrea, ik ga je even afkappen, want je bent te slecht te verstaan... voor onze luisteraars, helaas. Okay. Ik zou graag nog meer, meer willen weten van alle corruptie... die jij in, op jouw barbecues aan het uh, oprollen bent. Maar dat, uh, we, houden het, we houden het even kort. En ik we zet hem op met de vis naar Helmond. Oké, okay, hartstikke bedankt. Jo, goedjes. Hoi. Heeft u nou ook iets wat u met ons wilt delen over corruptie in het amateurvoetbal? Of misschien wel op uw werk. Misschien bent u ook wel eens. Uh, heeft u een oneervol aanbod gekregen om iets, uh, om iets uit te spoken? Of een, of een zakje geld om het een en ander te doen? Um, bel ons. 0800 1121. Het is een gratis nummer. 0800 1121. En mailen kan ook naar Casaluna ncrv.nl Ons nog steeds de gast Tom Knipping, journalist van Football International. We praten over fraude um, in, de, in de sport, uh, in het voetbal, in het profvoetbal. Um, samen met Ivan van Duren heeft hij het boek Voetbal en Mafia geschreven. Behoorlijke ontluisterende toestanden als je dat allemaal leest. Um, ik kan het u aanraden, ook als u niet van voetbal houdt. Of misschien zelfs voetbal haat dan helemaal. Um, kunt u zien wat voor verderfelijke toestanden het allemaal zijn. Um, we hadden het over die zaakwaarnemers. Het zijn ook um, Tom, het zijn ook die jonge, jonge jongens, 14, 15, Daar staan ze dus aan de kant. Eén een case die jullie in je boek um, behandelen is van de uh, Feyenoord jeugdspeler uh, Nathan A.K. Zeg ik het goed? Ja. Zeg hij goed? Um, en die is op en pas op hun zestiende mogen die jongens onder contract komen te staan, hè? Ja. Maar daarvoor zijn de kaarten meestal al geschud. Ja, dat is dus het probleem. Die, die, die spelers zijn vaak al op hun 14e, 15e jaar in de macht van, van zijn makelaar. Hè? Zijn makelaar geeft een cadeau of de ouders krijgen wat geld. Vaak zie je ook dat een ouder een baantje krijgt bij zijn makelaarskantoor als scout of zo. En wat gebeurde met deze jongen? Uh, deze jongen was ook al voor zijn 16e in de greep van die makelaars. Die jongen die twitterde al dat hij uh, op, op bezoek ging uh, bij Chelsea. Stond al op de foto met de makelaar voor het stadion. Oeps. Dat was een foutje, ja, foutje. van de makelaar. Ja. Want vervolgens zet hij de jongen dat op zijn, op zijn Facebook. En ging dat plaatje natuurlijk uh, het hele land door. Uh, hij ging al op zijn vijftiende met de makelaar samen op bezoek uh, bij, de, bij de sterren van Chelsea. Uh, hè. Dus zo'n jongen wordt helemaal ingepalmd. Hij vliegt samen met zijn makelaar uh, business class naar Londen. Daar worden ze in een mooie geblindeerde Mercedes uh, gezet worden naar het Chelsea-complex uh, uh, gestuurd. Even handjes schudden met Abrahamovic op de foto met, met, met de sterspelers. Ja, is een jongen, die is helemaal om. Ja. Nou, op zijn 16e verjaardag tekent hij dan opeens... Uh, een officieel contract uh, bij, bij het makelaarskantoor. Heel verrassend uh, natuurlijk. En uh, een paar dagen later wordt de hele transfer in de stijgers uh, gezet. De contracten die al klaar liggen, worden getekend. En uh, de transfer uh, naar Chelsea is een feit... Maar in is ook al veel Feyenoord in dit geval is, is zijn jeugdspeler kwijt... waar het zoveel tijd in heeft geïnvesteerd. Ja, maar Feyenoord heeft anderzijds ook wel uh, enorme bergen boter op het hoofd... omdat ze uh, wel een transfersom van ongeveer een miljoen euro... hebben geïncasseerd uh, voor, voor deze speler. Deze jongen van 16 jaar? Ja, die is ongeveer voor een miljoen euro uh, verhandeld. Dus over dat soort bedragen hebben we het. Daarom wat, het... Houdt wat houdt zo'n makelaar daar dan weer aan over, in orde van grootte? Uh, nou, zijn makelaar krijgt A... Uh, percentage over, over het salaris van de speler dus. Dus dat is uh, ja, meestal tussen de 5 en de 10%. Uh, procent. Nou, ja, zo'n zo jeugdspeler kan in Engeland heel aardig verdienen. Het gaat vaak, als hij 16 is, kan het al om een paar ton gaan. Dus A, daar verdient de makelaar aan. B, krijgt hij vaak uh, een enorme bonus als hij zo'n speler dan uh, naar Chelsea brengt. Want je kan je voorstellen, ook United of Arsenal of, of Ajax... misschien, die willen natuurlijk allemaal die speler hebben. Dus ja. als jij hem dan naar Chelsea, aan Chelsea uh, cadeau doet... Dan, uh, ja, dan geeft Chelsea jou daar een beloning voor. En... Um... Ja, het, het, het, het is dus heel erg lucratief om langs het veld te gaan staan bij die 14, 15jarige jongens nou, eigenlijk. Kunt, dat, dan, ja, dat, dan, als je rijk wil worden, kun je dat beter doen dan een staatslot kopen uiteraard. Ja. Want ja, je, je, je vergroot de kans op het grote geld, uh, dat, dat vergroot je en en dat, wat, dat, wat is de regelgeving hiervoor? Want uh, jullie noemen het. Uh, jullie noemen het kinderhandel of mensenhandel. Dat, ja, dat, zo zou je het kunnen zien. Maar ja. wat, wat is, wat zijn nou de wet? Wat is de wet? Uh, ja, er is dus bijna geen regelgeving, dat is, dat is het grote probleem. Je, kan je, je makelaarsdiploma kan je halen, nou ja, dan, ga je, dan geef je op bij de KNVB in Zijs. Dat, mm -hmm. dat kun je nu nog doen. Uh, de luisteraars kunnen zich vanavond nog inschrijven op de website van de KNVB. Word je uitgenodigd voor een examen, dan krijg je twintig multiple choice vragen. En als je de veertien goed hebt, dan, dan ben je spelersmakelaar en uh, dan, dan kun je aan de slag. Uh, officieel mag je pas een speler vanaf zijn zestiende begeleiden. Maar in de praktijk doet uh, ja, 99% van, van de makelaars doet dat al eerder. En dat is voor de bond. En als, als die, is als dat die, die niet makelaars te nou het beste met die, met die jongens voor hebben. dan is het toch eigenlijk ook niet zo erg? Uh, nee, maar het probleem is dat de makelaar het meestal het beste met zijn portemonnee uh, voor heeft. En dat is. Of, deze maand bleek dat bijvoorbeeld nog met die overgang van de jeugdspeler van PSV naar Ajax. Uh -huh. hè, die jonge Bazoer. Uh -huh. Die is dus uh, op zijn zestiende getransfereerd van, van PSV naar Ajax. Nou, volgens alle ingewikkelde regelgeving van, van de KNVB... komt het er nu op neer dat hij een heel jaar niet mag voetballen. Dus dat is voor zo'n zo carrière voor z'n natuurlijk. Voor een vanaf... jossie van 16 om een jaar ja. niet te voetballen. Maar de maken wij niet geld op... in de zaak. Ja, ja. Er wordt niet meer opgeroepen voor Oranje. Dus... O, ja. Overigens hebben wij die, die, die zaak van die Feyenoord-jeugdspeler naar Chelsea... hebben wij contact gezocht met het... Uh... Makelaars, kantoorspelers, ja. makelaars, maar die wilden niet in de uitzending reageren. Wat is de, wat is de reden, denk je, dat dat toch. Nou, ja, dat, nou, dat verbaast me niet. Dat er geen openheid van zaken wordt gegeven nou, dit, aan die kant. dit kant Nou, dit kantoor uh, komt iedere keer op in, in het nieuws met, met eigenlijk heel jonge spelers die plotseling op een 16e verjaardag uh, worden, worden getransfereerd. Dat is natuurlijk heel slecht uh, voor het imago van, van, van, van zo'n makelaars uh, kantoor. Ja. Uh, dus ook met het verhaal van AK toen... wil ze eigenlijk in eerste instantie ook niet, uh, niet reageren. De betreffende persoon die met AK op de foto staat bij Chelsea... heeft uiteindelijk ook niet uh, gereageerd. Hm. Dat ging weer via een andere persoon bij dat bedrijf. Maar daarover zijn ze dus totaal uh, niet open. Ja, dat zal wel een reden hebben. Uh, we hebben bellers die vragen voor jou hebben, Tom. Uh, Stan, goedenacht. Goedenacht, hallo. Richt jij het woord eens tot Tom? Ja, ja, Ton, ik ben benieuwd waarom, eh, waarom die, die makelaars in verband worden gebracht met, met, met corruptie. Want daar gaat uh, de, de uitzending vanavond over. Uh, volgens mij, uh, je geeft het net zelf aan dat je je kunt inschrijven bij de KNVB. Is het gewoon een legaal beroep en mag iedereen dat doen. En dat je daar heel veel geld mee verdient als je nou net op dat moment het neusje hebt... ...het juiste neusje hebt om de juiste speler te contracteren... ...en een aardrijks te verkopen... ...dan heb je volgens mij gewoon goed werk verricht. En uh, het, is het is het ook legaal. Ik, er zijn genoeg andere onderwerpen over corruptie, denk ik, te bespreken... Uh, ...dan de spelersmakelaarij. Want die mensen staan wel... Uh, ...dag in dag uit langs koude voetbalvelden te kijken naar jonge spelertjes. En die, uh, die pikken er ook wel eens de verkeerde uit. En dan, gaan ze, uh, dan hebben ze heel veel stereotorens nodig om maar even met Gerald Vanenburg te spreken... ...om uh, uiteindelijk de juiste jongen te pakken te krijgen. Dus ja, ik, vind, ik vind die makelaars niet corrupt. Dat vind, ik niet zelfs, dat vind ik zelfs niet netjes om dat zo te zeggen. Stan, Stan je vraag is, uh, is helder. Um, Tom? Ja, ik wil ook zeker niet zeggen dat alle makelaars corrupt zijn. En uh, dat, was jou, dat was jouw vraag volgens mij ook niet. Uh, in ons boek hebben we overigens wel uh, een aantal voorbeelden... van makelaars die spelers uh, proberen te bewegen tot, tot, tot matchfixing... Maar ja, ik, ik neem aan dat dat geen meerderheid is van de makelaars... die zich, die zich uh, daarmee bezighoudt. Maar ja, waarom komen makelaars vaak in het grijze circuit uh, terecht? Zij zijn zeg maar de toegang tot de spelers, hè? Ja. Dus uh, voor, zeg maar, die, uh, die goksyndicaten... Mm -hmm. die uh, graag wedstrijden willen kopen... die richten zich vaak tot een makelaar... omdat die invloed heeft uh, op, ja, ja. op de spelers. Dus, ja. dus in, in, zeg maar, in dat kader worden ze in boeken boek in verband gebracht met, met corruptie. Maar verder worden makelaars natuurlijk... als het gaat om transfers van Soleimani of AK... worden ze door ons niet corrupt genoemd of iets dergelijks. Ze willen alleen een tipje van de sluier oplichten... en de mensen laten zien wat er gebeurt achter de schermen van het voetbal. En daar horen ook uh, die transfers uh, bij... waar uh, aan jeugdspelers gewoon exorbitante bedragen worden verdiend. Zeg maar dat, dat wilden we in ons boek ook uh, tonen, dat is er geen corruptie. Maar goed, wij zetten, ons wel, uh, zetten natuurlijk wel vraagteken's bij of dat uh, ethisch eigenlijk allemaal nog uh, verantwoord is. Kan je daarmee leven, Stan, met dit antwoord? Nee, dat is een hele goede nuancering die daar aangebracht wordt. Maar uh, ja. het, het, wordt, het wordt even in één uh, veel geld verdienen, is, is, uh, mag zeker niet in verband worden gebracht uh, met corruptie. Dat, nee. dat wilde ik maar even, even aan, uh, onder de aandacht brengen. Heel goed, Stan, dankjewel. Oké. Okay. Go Goeienacht. Goeie uitzending bij de dag. Timo, jij hebt ook een vraag? Ja, klopt, Nathan. Uh, nou, allereerst wil ik zeggen dat ik mijn pet diep afneem voor Tom en ook voor Iwan. Mm -hmm. want, want ik denk dat deze inspanning wel vergelijkbaar is met die van een oorlogscorrespondent. Ook al lijkt het alsof het in de beschaafde wereld plaatsvindt. Maar... Heb jij dat ook zo ervaren, Tom? Dat nou, en je... Toen ik in Dagestan was, voelde dat wel zo, ja. en Daar gaan we nog over komen te spreken over Dagestan, FC Ansi. In, in, in het wildwesten van Rusland, waar Hiddink nu coach is. Komen we nog over te spreken, Timo. Maar stel jij eerst je vraag. Ja, maar, maar mijn vraag is eigenlijk van... is het uh, uh, noodzakelijk dat uh, iemand als Leo Derksen... zeg maar als hoofdredacteur aanwezig is... of de eigenaar zeg maar, van Football International... Ja. is hij instrumenteel om iemand als... Tom en ook iemand als Iwan vrij te maken voor dit soort onderzoek. Of zou dat ook zeg maar in, in het, elders in het commerciële medialandschap mogelijk zijn geweest naar de inschatting van Tom? Nou, naar mijn mening zou dat veel meer moeten gebeuren. Ik bedoel, er zijn enorm veel sportjournalisten in, in Nederland. Ik vind dat ook bijvoorbeeld de publieke omroep daar veel meer aan zou, zou kunnen doen. Ik bedoel, NOS steekt volgens mij 20 miljoen per jaar in. In, in, in voetbalrechten. Maar hoeveel wordt er eigenlijk in onderzoek uh, gestoken... van wat er werkelijk speelt rond, uh, rond, rond de voetbalwereld? Volgens mij is dat nog, uh, nog veel te weinig. En ik zie uh, op de perstribune vaak tientallen uh, collega's uh, zitten... die eigenlijk allemaal uh, hetzelfde doen zijn. We, ik doe dat zelf natuurlijk ook. Hè. We zijn een commercieel blad, dus we hebben die spelersinterviews nodig... we hebben die wedstrijdstukken nodig... Maar soms denk ik ook van ja, als de helft zich wat meer... op de, op de achtergronden van het voetbal uh, nou ja, zou richten... De nee, publieke is dat... commercieel bedrijf. Hè? Die zouden zich daar misschien wat meer van aan kunnen trekken. Nee, ik vind dat een, ja, een taak van de, van de publieke omroep. Ja. Nee, maar dat is, dat, dat is niet mijn vraag, zeg maar. Mijn ja. vraag is eigenlijk van... Ik begrijp dat je als journalist die drive hebt om dit te, te onderzoeken. Tenminste, dat meeste journalisten of sommige journalisten... ik weet niet welke verhouding... de aandrang hebben om dit soort dingen te onderzoeken. Maar je moet wel ruimte krijgen van of een eigenaar van een publicatie ja. of de hoofdredactie van een publicatie. En ik vroeg me eigenlijk af in hoeverre het op de konto van Leo, of Leo heet die man, Johan Derksen Derkse. ja. Derkse persoonlijk te schrijven is dat die ruimte geschapen wordt. Ja. hoe ver is dat zo? Nou, Johan heeft daar zeker een belangrijke rol in gespeeld. Ik kan me nog herinneren dat we dit voorstelden bij, bij Derksen op, op, op, op zijn kantoor. En die trok eens een keer goed aan zijn sigaren. En die zei, gaan jullie gang maar, jongens. Maar, en die heeft, die maar heeft... daar ga ik meteen even op in. Uh, jullie bij Football International worden ook gesponsord... door een gokbedrijf, door de Toto. Ja, dat klopt, maar het hoeft elkaar natuurlijk niet te niet, uh, niet bij. Nee, maar je... jullie zijn afhankelijk. Ook jullie, ook jij weer... Uh, Tom, bent afhankelijk weer van, de, van die gokwereld, ja, of, maar mee, je, of niet? Zei? Ja, maar je moet of, wel twee, twee dingen... Uh, ja, dat vind ik wel kort de bocht, maar je moet ook even twee dingen onderscheiden. Het is natuurlijk niet zo dat, dat zeg maar, een gokkantoor dat, dat illegaal is. Ik bedoel uh, Unibet of Holland Casino of uh, uh, ja, welk gokbureau dan ook. Dat is niet illegaal. Dat, dat, dat, uh, dat is gewoon compleet legaal, zijn vaak beursgenoteerde bedrijven. Het gaat om zeg maar, organisaties die uh -huh. voetballers omkopen... en dan zetten ze vervolgens hun waarschijnlijk zwarte geld in... Bij zo'n uh, unibed of uh, bij uh, Badfair of welk lichaam ook. Ja, en zo verdienen kontaar. ze hun geld. Eén seconde, één seconde. Ja, maak je zin af? En zo, zo verdienen die criminelen hun geld. Maar natuurlijk, die gokbroers zelf, die, die, die zijn niet ja. crimineel. Nee, maar ik wilde jullie ook niet van criminaliteit beschuldigen. Maar meer dat er ook een soort tragiek in zit. Dat het misschien wel helemaal niet ja. meer kan zonder de gokbusiness. Aan het voetbal. Nou, die, je hebt wel gelijk dat die steeds belangrijker begint te worden. Want Real Madrid wordt ook gesponsord uh, door, door B-Win. Steeds meer sportclubs worden op hun shirt ook uh, ja. zeg maar gesponsord door allerlei gokbedrijven. De Eredivisie zelf zit met smart te wachten tot hier in Nederland de gokmarkt ook uh, open wordt gemaakt door het ja. kabinet. Want we kunnen daar uh, via het online gokken, gokken via Eredivisie Live, kunnen daar enorme bedragen aan. Uh, aan verdiend wordt. Dus ja. dat zie je wel goed. Dat is wel de tragiek, dat ja. dat, zeg maar, dat die gokindustrie steeds belangrijker wordt. Dus dat betekent ook dat de bedragen... de twee mannen in Nederland die het diepgravenst onderzoek doen... Naar de, naar de gok, illegale gokindustrie, worden al dan niet wel... door de legale gokwereld, maar die betaalt ook deels jullie boterham. Dat ja, is ook maar, de sponsor van de... Ja, Zee. maar dat ja. is natuurlijk altijd zo met, met, met de journalisten. Ik bedoel, ook... Ook uh, de, de Telegraaf kan een heel, stuk schrijven over, uh, een heel kritisch stuk schrijven over uh, een, een adverteerder. Maar ja, uiteindelijk wordt je er wel ook weer deels door betaald. Ja. Dus, uh... De wereld is complex. Tot slot ik... jij, Timo. Wat wil je nog vragen? Nou, mag ik het nog één keer herformuleren dan en opnieuw proberen. Waarom van alle sportredacties in Nederland... komt nou dit initiatief juist bij Football International vandaan? Waarom... Komt dat nou juist bij Football International vandaan? Nou, Johan heeft al uh, eigenlijk een jaar of drie, vier geleden uh, een soort uh, nieuw beleid ingezet. Hij wilde een, een dikker blad hebben van 130 pagina's waar alles in stond. Dus uh, hij zag natuurlijk ook dat de kranten en de tijdschriften steeds moeilijker kregen. Dus hij wilde iets bieden. Uh, waar iets interessants in zit voor alle lezers. Dus iemand die de amateurs wil lezen, iemand die de spelersinterviews wil. Maar ook mensen die geïnteresseerd zijn in de, in de achtergronden van het voetbal. In onthullingen. Nou, uit allerlei lezersonderzoeken bleek dat de mensen dat, uh, die verhalen waardeerden. Dus daar is hij op doorgegaan. Dus hij heeft er meer mensen aangenomen en uh, aan ons ervoor vrijgemaakt... om, uh, om ons hier verder in, in, in te verdiepen. Dus het is eigenlijk een paar jaar geleden al een beleidskeuze... van de, van de, van de hoofdredacteur geweest. Nou, dan ook petje of... Timo, dankjewel voor jouw uh, bemoeienissen. En ik wens je een goede nacht. Heel erg, Tom. Oké, dag. dag. Uh, u kunt ook vragen aan Tom stellen. Tom Knipping van Voetbal International. Of u kunt misschien een verhaal vertellen... Uh, over denk... corruptie en sport... of andere corrupte toestanden die u met ons wilt delen. Dan kunt u bellen naar 0800 1121. Dat is een gratis nummer. Of mailen. casaluna.nzrv.nl from my Radio 1, Casa Luna. Nathan Vecht. Ja, we praten nog steeds met Tom Knipping, journalist bij Voetbal International... over de, nou ja, ontluisterende toestanden in het betaalde voetbal. En de, in, de, in de rare randen van het voetbal, waar alles corrupt lijkt... wedstrijden gekocht worden, scheidsrechters en, en voetballers... in macht, onder macht staan van goksyndicaten en Oost-Europese... Bendes, uh, u kunt ons nog steeds bellen, 0800-1121... als u iets wil vragen aan Tom Knipping, journalist... of als u zelf iets te vertellen heeft over corruptie in de sport. Misschien wel corruptie op een heel ander gebied. Laten we u aan het woord. Um, een van de meest krankzinnige hoofdstukken in jullie boek, Tom. Uh, los even van de Zambianen in Lapland. <laughs> Dat krijg ik ook niet meer van, uh, van mijn netvlies af. Um, dat is de voetbalclub FC ANSI. Um, in Dagestan. En, en Dagestan is dat Wild staatje, uh, uh, in de voormalige Sovjet-Unie waar Arjen Erkel ontvoerd was. Ja. He, dus um, nou, veel Wild Wester krijgen we het niet. En, en, en in dat deel van Europa, of Westel-Azië. Um, daar staat nu een voetbalclub. En, en Guus Hiddink... Ja, is, onze, is, eigen onze eigen Guus Hidding is coach van die voetbalclub. Leg eens even uit hoe dat allemaal daar in zijn werk gaat. Van wie is het? Hoeveel geld gaat daar om? Wat gebeurt daar? Nou, ik kan wel zeggen dat het een van de rijkste, of misschien wel de rijkste club van, van de wereld is. Ja, wij waren bij, uh, bij Europol om te praten over matchfixing. En daar zeiden ze, ja, je moet eens gaan letten op clubs met private eigenaars. Mensen die een club overkopen. Nou, wij dachten, dan moeten we naar, naar FC Angie. He, die club was net overgenomen door, uh, door een van de rijkste mensen ter wereld. Een de meneer uh, Kerimov. En... Uh, nou, wij hebben daar contacten gelegd en laten we eens gaan kijken. Nou ja, je weet, je weet niet in welke wereld je verzeild uh, raakt. Dat was het, overigens, we waren daar vlak voordat Guus keer daar, uh, daar kwam trainen. Maar uh, het grappige was, uh, in Dagestan zitten die spelers dus helemaal niet. Daar zit die hele club niet. Die zitten met z'n allen lekker uh, achterover in de villa in, uh, in Moskou. En hoe ver is Moskou van Dagestan? Nou, dat is twee uur vliegen. Dus of. zeg maar hier hetzelfde als, uh, als Ajax en uh, als Ajax in Madrid uh, zou spelen. Oké, okay, en, en, en Dagestan is, is levensgevaarlijk? Dat is, dat is aanslagen? Ja, dat is, ja dus, want uh, we hebben ook nog getwijfeld. Moeten we er wel of niet naartoe gaan? Want ja, ja. het ministerie... Maar wat is de reden negatief... dat daar een club is überhaupt? Waarom, wie heeft daar belang bij? Ja, dat uh, is vaak natuurlijk voor... Schrijven uh, volk brood en spelen, dat is, dat, dat, ja, maar dat, ligt er zo wat meer toe? Dat is vaak het uh, idee erachter. Kijk, uh, Wie heeft er belang bij dat daar, dat daar al die hele dure voetbalmiljonairs worden ingevlogen vanuit Moskou eens in de twee weken... om voor Dagestan uit te komen, voor dat Antje uit te komen? nou Voor zijn eigenaar is het heel interessant om daar een, een nieuwe club uh, op te bouwen. Want hij kan natuurlijk uh, spelen met geld. Hè. Hij kan er voortdurend uh, spelers uh, in en uit laten vliegen voor een hoop geld. Hij kan er voor een hoop geld, kan hij daar mensen... Uh, uh, neerzetten, zoals Rush Hidding bijvoorbeeld. Dus wat, dat is ook wat vanuit Europol uh, en de FIFA wordt gezegd: dat dat uh, typische clubs zijn waar mogelijk geld wordt witgewassen. Dat, dat, dat is niet bewezen of iets dergelijks. Ja, wie is de maar, eigenaar van die club? Dat is een meneer Kerimov, dat is een van de rijkste mensen. Uh, Stel weinig van die Russische oligarchen. Ja, ja, dus het heeft ook met status te maken. Hè? Want Abramovic uh, heeft natuurlijk ook een... Uh, dat een, is de man die Chelsea, de Dus dat gaat heeft, ook heel ja. erg tegen elkaar op, wie de, wie de, wie de grootste club uh, heeft. Er zijn en de en lijntjes, vaak worden er ook ja. afspraken gemaakt. Uh, dat gaat dan vanuit het Kremlin, hè? Ik bedoel, in het moet ook een clubje komen. En uh, ja, dat, uh, dat ga jij dan doen. En dan dus dan vervolgens zet dus keer de lijntjes stellen, naar en, Poetin zijn uh, ja. kort? ja. Jullie zijn daar geweest, jullie hebben daar verslag van gedaan in je boek. Dit dus is werkelijk waar krankzinnig. Dus we, hè, dus we moeten ons voorstellen, er is een voetbalclub in Madrid... maar het is daar veel te gevaarlijk. Dus alle spelers wonen in Amsterdam. Dat is veiligheid, hè? Dat, is, ja. dat is de enige reden. Want en één keer in de twee weken is er een thuiswedstrijd... en dan worden die met een enorme privéjet... met allemaal eten en mooie vrouwen aan boord... Ja, die... dat, ja, dat gaat zo. dus Die worden met een enorme privé. Ja, t, ja we hebben er zelf in gezeten. Dat is echt een uh, gigantisch ding. Met allemaal flatscreens en, uh, en, en leren stoelen. Uh, lekkere hapjes. Uh, en meerdere gangen diners. Worden ze daar naartoe gevlogen, vlak voor de wedstrijd. Uh, nou ja, dan gaan ze soms één nachtje in het hotel, soms ook meteen spelen. Uh, spelen ze 90 minuten, daarna het douchen... en daarna met de privé weer terug naar, de... naar, naar, naar, naar Moskou. Dus ja, ze verblijven niet, helemaal niet in, in, in, in Dagestan zelf. Gewoon omdat dat veel te gevaarlijk is, want rond het stadion wordt uh, ja, iedere week wordt er wel iemand uh, omgelegd. Ja. Dus het is niet verstandig om, <laughs> om daar. Uh, het is echt wild met te gaan zitten. En er zijn. Um... Om een beetje aanzien te krijgen, moet je grote westerse sterren halen. Ja. Ze hebben de beroemde uh, Cameroonese. is het ja, volgens he. die hebben ze gehaald. Ja, Guus Hiddink en waar is speelde die op... daarvoor bij Inter, Inter ja. Milaan? Die man die schijnt 20 miljoen per jaar te verdienen daar. Ja, dat verdient hij, ja. En dan had ook nog een tonnetje per doelpunt of zo, of 50.000. Ja. Dus ja, de bedragen, dat ik helemaal niks uh, bij voorstellen. Ook uh, Guus Hiddink, ik geloof, als hij kampioen wordt, krijgt hij iets van 3 of 4 miljoen netto. Naast zijn basissalaris. Nou, wat is he, dus... zijn basissalaris? Ja, dat zal uh, in, in, in Rusland als bondscoach en in Turkije verdiende die tussen de 8 en de 10 miljoen. Nou, nu staat hij dagelijks op het veld, dus ik neem aan dat dat minimaal dezelfde orde van grootte is. Maar um, het gaat niet eens zozeer dat we nou per se in de financiën van Hiddink moeten duiken, maar meer zijn beweegredenen fascineren. Maar wat, wat... Hiddink heeft tientallen miljoen op zijn bankrekening ja. staan, ja. voordat hij naar dat levensgevaarlijke dagenstand ging. Of tenminste, af ja. en toe wordt hij. Ja, maar daar zit hij dus niet. Hij, zit, hij zit in goed, een okay. vijfsterrenkamer sterren kamer Maar het, het is huid. geen domme man, Hedink, Lijkt mij als buitenstaander. Nee, hij tegendeel... komt niet over als een domme man. Er zit ook een vorm van beschaving in... die je niet in alle voetbaltrainers en spelers ziet. Hij hoeft geen dag in zijn leven meer te werken. Hij komt met de rente over zijn kapitaal als hij... Hè. Wat? Wat moet die man daar nou? Waarom doet hij dat? Ja, als je naar dat soort orde gaat... dan is er gewoon maar één reden, dat is geld. We daar kunnen we lang en kort over praten... maar hij heeft zo'n enorme status. Die kan overal in Engeland of in Spanje... of bij een mooi hij land... Heeft toch al ja, maar hij kan wel. overal aan de slag. In alle grote competities ter wereld. En hij kiest voor een club in, in Dagestan. Waarom? Ja, voor geld. Daarnaast zit hij in een netwerk met, met, met Abramovic. Die uh -huh. heeft hem naar Chelsea gehaald... Die heeft hem ook in Rusland neergezet als bondscoach. Nou, hetzelfde netwerkje is ook actief rond, rond FC Ansi. Ja. Dus dat heeft er ook mee te maken, hè? Ja. Zit hij misschien ook in de tank dan bij die man, of, of dat niet? Nou, je denkt, die heeft uh, zoveel verdiend, heeft, heeft, heeft zo'n status. Die, is wel, die kan wel zijn zo keuzes onafhankelijk maken. Ja. Die is niet uh, in, in de greep van mensen of iets dergelijks. Of misschien vindt hij het gewoon razendspannend... om met een privéjet in een soort oorlogsgebied elke twee weken te landen... met allemaal mooie dames en zalmhapjes en dan weer verder te vliegen. Ik vond het zelfs een soort James Bond toestand, was het. Ja, het, uh, ja dat, dat is het ook. Is, het is net of je in een, in een film van James Bond uh, beland. Het is echt ongelooflijk wat je daar ziet. Ook, dus er speelde ook een jongen uit Amsterdam, Boussoufa. Mm -hmm. die, moest een, die, die, kon, die heeft een Marokkaanse roots. Dus hij speelde een wedstrijd met een Marokkaanse elftal. Nou ja, uh, de eigenaar van FC Anji wil graag dat hij de volgende dag... na die Interland uh, alweer op de training aanwezig zou zijn. Dus werd even een privéjetje met, uh, met mooie dames naar uh, Marokko gestuurd... Uh, om even één speler op te komen halen zodat hij de volgende dag weer kon trainen. Ja, dat soort dingen gebeuren in, uh, in, uh, bij het FC Anji. We waren ook op dat trainingsveld uh, bijvoorbeeld. En Toen uh, ja, kwamen we erachter dat dat toch wel redelijk ver rijden was... vanuit het centrum van Moskou. Want je zit iedere keer vast. Dus die spelers die wonen natuurlijk allemaal in het centrum van Moskou... en die gaan naar het trainingsveld toe. En dat doen ze dan anderhalf uur over of zo. Weliswaar met een privéchauffeur. Maar goed, kost het kostte toch wel aardig wat tijd... Dus wij kwamen terug en vertelden tegen de mensen van die club... nou, misschien zou je helikopters in kunnen zetten. En Ja, daar zijn we toevallig net over bezig. We willen vertalen vanuit het centrum van Moskou... naar het trainingsveld, helikopters laten vliegen. Dus met dat soort, het zijn wel goede secundaire arbeidsvoorwaarden... een privéjet met mooie dames aan boord. Bij de ja, dat is een anders golfje van de zaak. Ja. Bij de publieke omroep krijg je ook altijd al die mooie dames erbij... maar dan moet je met hun de trein in. Het is, is een heel andere ervaring. Um, er is iemand die iets wil vragen over Vitesse. Die heeft daar dus ook een, eigen, een, een eigendom hè, van een uh, Georgië. Ja, dat is uh, van meneer Jordaan. Goeienacht, Hans. Ja, goeienacht. Bart um, uh, Los. Ja, ik heb een vraag aan uh, de heer Knipping. Uh, hoe zit het met de uh, huishouding uh, bij Vitesse? financiële huishouding. Maar onze vriend Jordania die heeft natuurlijk een link met Abraham Maar hij wou niet de cijfers in jullie geven vorige week, hè? Ja, dus nee, Vitesse klopt. is dus ook in handen van een van een rijke Jordaanier. Ja, ja de, de Vitesse dat is heel uniek in Nederland. Dat is uh, de eerste uh, club die. Vitesse ja, noemen we het al. Dat is de eerste club die is overgenomen door een, door een buitenlander. Een rijke buitenlander. En uh, ja, dat is, toch, uh, dat is toch een raar verhaal. Want Jordania die, die heeft eerst met AZ gesproken. Uh -huh. Toen heeft hij met een club in België gesproken. Toen in Arnhem. Ja, uiteindelijk wilde die Vitesse uh, hebben. Maar het heeft natuurlijk niks met liefde te maken of met een band met die club. Hij wilde gewoon een club in Nederland of in België hebben. Ja, wat dan de beweegreden is precies van zijn man. Ja, daar kunnen we alleen maar uh, naar, uh, naar gissen. En ook naar de financiën. Want inderdaad, we hebben... Vorige week in het Voetbal International een financieel onderzoek gedaan naar alle clubs. Alle clubs uh, aangeschreven, gevraagd om hun uh, ja, cijfers uh, aan ons te geven, zodat we ze zo publiek konden maken. En Vitesse was de enige club die niet, uh, die niet mee wilde werken. Nee. Even voor de helderheid, het is een Georgiër en hij heet Jordania. Hè? Dus ik, ik maak volgens ja. mij net vergissing door te zeggen dat het een Jordaniër was. Die komt ook weer uit, het, uh, uit een van de steenrijke Russische... Ja, hij ja, is, ja. ja, is ook al heel lang actief in het voetbal. Vroeger ja. vroeg ook bij de Arvelatsus, bijvoorbeeld, die bij Ajax speelde, actief geweest. Ja, um, ja Hans, heb jij hier genoeg aan? Deze ja, informatie? Uh, nou, uh, zijn jullie nog van plan daar een keer een mooi verhaal over te maken? of ja. niet? gaan jullie, Ja, gaan jullie uh, zeker weten. Bedoel, we zijn onderzoeksjournalisten bij Voetbal International. Dus dan heeft ja. Vitesse uiteraard uh, onze speciale aandacht. Zeker als je ziet uh, ja, welke geldbedragen daar nu omgaan. Welke mensen bij die ja. club rondlopen. Dus uh, daar kun je het uh, komende seizoen zeker nog wat verwachten. Heb jij er belang bij Hans? Ja. Ben, je, ben je voor, uh, voor NEC? Nou, we hebben een grote. Nou, ik ben een supporter en we hebben een concurrent. Bijna, natuurlijk, door al het geld. Bij <laughs> ja, de dat dacht ik al. Je bent maar de, de concurrent. Zit een of andere NASCRUT-eigenaar, die is daar de, de, de, de directeur. Ja, dat is een vriendje van je, Heel Goed, nou, je, ben, je, bent, je bent goed op de hoogte. Die, uh... Nou, ik ben een uh, trouwe VI-abonnee, uh, dus. Uh, <laughs> hey, ik, en... Dus wat dat betreft begroet uh, uh, Tom Tipping. Hey, en Hans, uh, Feyenoord, dit seizoen? Nou, uh, de Cols, ik wel, hè. Nou, dat zeggen we elk jaar, maar uh, ik vind het eigenlijk wel leuk dat hij tussen erbij zit. Ja. Yeah. Maar ik vind het, het moet wel zuivere koffie zijn. Ja, nee. Maar ja, goed, dat is bij Utrecht ook met een uh, eigenaar. En... Heb, je het boek gelezen? Een Heb je het boek gelezen van Tom en Iwan? Tot uh, niet, maar ik, uh, ik vind het interessante journalistiek. Dan zal je iets minder vanzelfsprekend zeggen... het moet wel zuivere koffie blijven. Want het is, het, het is een behoorlijk troebel soepie op dit moment... de voetbalwereld, als je dat leest. Ja, maar het zijn allemaal cowboys in de voetbalrij. Behalve in, nou. uh, in Rotterdam-Zuid. Maar als daar een aardig bier aan de mat komt... dan ben ik er ook blij, hoor. Anders speelt Balotelli balen in de spits. Ja, denk je dat nou dus, echt, Hans? Dat je dan blij bent? als je Nou, nu... daar zijn Rotterdams misschien te nuchten voor... om echt zo'n uh, scheik aan de wacht te laten. Ja. Maar je weet het nooit hè, in de toekomst. We weten het nooit. Het ja. We dus, weten het uh, nooit. Misschien wordt, misschien wordt het wel koolsingel binnenkort weer eens, Hans. We zullen het allemaal af... Oké, okay, dankjewel he. en een goede nacht. Ja, hoi. hoi. Uh, nog een Hans aan de lijn. Ja. De lijn staat rood gloeiend met Hansen. Ja. Zeg het maar. Ja, ik had een vraag. Uh, uh, weet je, ik vind het altijd zo raar dat uh, die, die voetballers en ook uh, trainers... die verdienen echt zo, niet normaal zoveel... En als je dat gaat vergelijken met uh, mensen die uh, ja, misschien een beetje hoger op zitten in de, de overheidstoestanden, uh, uh, weet ik veel. Of in. Uh, ja, die verdienen CEO's of zo. Hè, die verdienen ja. veel minder. Veel minder. En wat is nou belangrijker? En, en, en, en je, je begrijpt gewoon echt niet dat er zoveel raar. Geld omgaat in het voetballen. Ja. En die, die, die, al die, die uh, voetbalverenigingen in, in steden, die worden door vaak door overheden ondersteund. Wat is dit? Wat is dit? En dan begrijp je ook waarom er zoveel geweld uh, aan de hand is. Uh, om alles heen. Uh, het is zo corrupt, als het een heet allemaal. Ja, je, je, je had nu heel veel dingen erbij, Hans. Maar ja, ik ja, laat laat ik heel ja. even, maar ik vind het goed dat je het doet, laat ik eens even met het eerste beginnen. Um, Voetballers, trainers wordt ontzettend veel verdiend. Als je nou zou zeggen, het is gewoon commerciële handel. Dan komt dat binnen en dat geven we uit. Daar valt misschien nog iets voor te zeggen. Maar het is inderdaad zo dat de overheden voortdurend moeten bijspringen. En, want de clubs allemaal miljoenen rood staan bij de bank. Ik ga eens even naar onze VI-specialist hier aan tafel, Tom Knipping. Ja, nee, dat is helemaal waar. Er is afgelopen tien jaar, geloof ik, 300 miljoen vanuit de overheid naar de clubs gegaan. En die, uh, die spelersalarissen zijn lange tijd alleen maar uh, gestegen. Ze liggen nu rond de 300.000 euro. Dat is wat het gemiddelde salaris is in de, in de eredivisie. Dus dat is bijna twee keer uh, de minister-president. Maar wacht even. Ja. Eens. Ik, ik noem even een, een gemiddelde club nu in Nederland. Die een beetje iets. Noemen ze iets in de middenmoot. Um, wat staat er nu in de middenmoot? Utrecht. Utrecht FC Utrecht. Ja. Stel je bent de linksachter van FC Utrecht. Aardige voetballer. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, dat is de afgelopen jaren wel wat minder geworden. Kon je, een paar jaar geleden kon je daar gewoon. Ja, ton of zo. Uh, kon maar je daar nog aan. steeds verdient de linksachter van FC Utrecht. In, laten we zeggen, in ieder ja. verdient meer dan Mark Rutte. Ja. Nou, dat ja, Ru het is natuurlijk wel zo. Zij moeten hun, hun uh, inkomen in een bepaalde tijd verdienen. Maar ja, ook Mark Rutte moet dat doen. En oké, okay, goed. Uh, als hij uit de politiek gaat, dan uh, zal hij nog steeds nog wel even leuk blijven verdienen. Maar. <laughs> Het lijkt een smak geld. En ja. ja, weet je wat natuurlijk het krankzinnige is, is dat, uh, dat het die overheid steeds bijspringt. Hè? Omdat die, die, die ja, begrotingen exact. van de clubs Als je eindhoven Eindhoven. Was. Yes. Eindhoven ja. heeft de grond onder het stadion van PSV gekocht... voor tientallen ja. miljoenen. De gemeente is gewoon ja. belastinggeld. De grond ja. onder het stadion staat... Ja, dat is iets zo. van 50 miljoen euro en die club... Dat slaat natuurlijk nergens op. Maar dat is een en truc toen hebben die... ze vervolgens wel allemaal dure spelers gekocht. Ja, ja dus uh, is ook, is ook de, de gemeente Eindhoven die pompt er geld in. En uh, ik geloof dat ze dezelfde dag nog... Uh, vrolijk ja. twee nieuwe spelers presenteerden bij PSV. Je vraagt je af dat het op internationale schaal overal gebeurt... en dat het ook allemaal maar kan, hè. Ja. Wat zit daar toch allemaal achter dat dat allemaal zomaar kan? En ook dat ook de hele, als je de radio, de televisie, alles is helemaal sport en voetbal. Wat is dat toch? Wat is dat? Ja, waarom, waarom blijft het maar doorgaan, Tom Knipping? Uh, nou, ik moet wel eerlijk zeggen, van je ziet nu wel voor het eerst dit seizoen... dat er wat minder mensen in de stadions uh, aanwezig zijn. De kijkcijfers van Oranje zijn afgelopen jaar uh, iets, uh, iets, iets afgenomen. Dus wellicht is de plafond zo langzamerhand uh, uh, bereikt. Maar uh, ja, neem niet weg dat alle voetbalwedstrijden op televisie... dat daar gewoon toch nog altijd miljoenen mensen naar kijken. Dus ja, dat blijft uh, gigantisch uh, trekken. Ja. Uh, Voetbal International, uh, de mensen uh, kopen het. Uh, het Nederlands elftal, uh, de mensen kijken ernaar. Ja, dus alles wat met voetbal te maken heeft... Mensen ja, dat, dat... blijven ervan houden. Het ja. is één grote operette. Hans, jouw conclusie is in ieder geval helder. Dank je wel. Dank je wel. Oké, okay, goeienacht. Meteen door met Jan. Ja, met, uh, ben ik in de uitzending? Je bent in de uitzending, Jan. Nou, met, Jan met, met, met, met Jan Jan arnhem uh -huh. Ik wil wat aan u vragen. Uh, aan de ene kant heeft Real Madrid een uh, schuld van zo'n 600 miljoen euro... aan de <laughs> ja. Spaanse banken. En aan de andere kant... Uh, betalen wij uit Nederland uh, aan de Spaanse banken geld uh -huh. om het land financieel gezond te houden. Ja. Dat, dat, dat, dat kan toch niet met elkaar rijmen? Ja, en als je het een beetje doortrekt, betaal jij, Jan... het salaris van Cristiano Ronaldo, die hoeveel ja, ja. Per, per jaar verdient, Tom? Nou, een miljoentje of vijftien. miljoentje of vijftien. dat soort niet eerlijk. Hoe kan het nou? Ja, ja dus... daar wilde we even dus ook een eind aan maken. Hè? Want dat is, ook, dat is natuurlijk allemaal niet meer te, uh, te verantwoorden. Dus de UEFA heeft nou een heel systeem bedacht. Ik zal het niet helemaal gaan uitleggen. Het is heel technisch, maar het heet financial ja, fair play. Dus je moet dadelijk een eerlijke speelveld uh, krijgen. En er, moet gewoon, ja, er moeten maatregelen genomen worden... tegen die clubs die zich zeg maar eindeloos in de schulden ja, en blijven dat, steken. En dat is de UEFA en de FIFA. Dat zijn die organisaties die het dan, ja, ja, ja, ja, die het dan ja, ja. schoon moeten maken. Maar daar aan de top zit bijvoorbeeld um, Blatten. Ja, meneer is van de FIFA, ja. Van de FIFA, dan maar goed. Uh, een voetbalbestuurder. En um, het WK uh, gaat om... Ik weet niet welk jaar. Gaat het naar Qatar? Welk jaar is dat? In het jaar 2020, geloof ik. 2022, ja. 2022 gaat het WK oh, naar, naar Qatar. Het me daar valt überhaupt helemaal niet voetbal in dat land. Het is nee, te dat warm. is echt volstrekt belachelijk. Hoe, uh, kan dat, hoe kan het da wat is daar... Wie heeft daar aan wie wat betaald om dat naartoe te krijgen? Nou ja, we zullen aan die Sjeik even wat geld overgemaakt hebben... Naar de, naar, de, naar de FIFA, want eigenlijk was er geen enkel... Ja, bij de KVB zeiden ze ook. Wat is dit? He? Ja. Voor het voetbal is dit uh, niet goed. Voor de tv-kijker niet. Voor de supporters die nee, erheen we, moeten. Niet... Ik haal het aan om aan te geven dat jij zegt. Nou ja, de, de, de bonden zijn ermee bezig om het, om het systeem te verbeteren. Maar de, de bonden zijn ook organisaties die dit soort belachelijke beslissingen maken. Ja, precies. Dus de, ja, de bonden, dat, dat blijkt keer op keer. Die zijn niet in staat om die voetballerij uh, te, te hervormen. Ik zeg alleen de UEFA. En dat is trouwens een andere organisatie dan de FIFA. Die heeft een, wel een initiatief genomen om te proberen tot een eerlijke speelveld te, te komen. Maar ja, als er steeds een gek is in Madrid die nog 200 miljoen wil bijlenen aan, aan Real... Ja, dan is er natuurlijk niemand die, die die club tegenhoudt. Jan, ben je hoopvol dat, dat er verandering komt? Nou, uh, laten we het best van hopen. We zullen de ontwikkeling rustig afwachten. En jij komt uit Arnhem? Ik kom uit Arnhem. Vitesse, uh, Vitesse ja. Vitesse? Nou, het was de afgelopen zondag een slappe hap. Dat wel, maar het gaat niet slecht. Maar het gaat, zou, dat, maar het het gaat wat, ondanks, die, die de gekke Georgië gaat het uh, niet slecht met Vitesse, toch? Nou ja, laten we, laten we eerlijk zijn, dankzij Jordania heeft Vitesse het faillissement kunnen voorkomen. Ja, ja. En, Want de gemeente Arnhem had het niet meer kunnen volbrengen. Nee, de, de gemeente Arnhem heeft jarenlang geld erin gepompt. Ja, ja, en nu ja. komt dat geld van een, van een Georgiër en waar ja, die zijn ja. miljoenen vandaan heeft, of <laughs> miljarden. Dat weet ik maar iets. Nee, maar ja Hans, je wil wel dat uh, het in Spanje... Uh, maar Of sorry, ik ben in de waarheid. Uh, Jan, je zegt, <coughs> in, in Spanje moeten ze uh, Madrid wel een goede boekhouding doen. Ja, ja, en jij ja. bent toch stiekem wel blij dat jouw clubpie uh, nu overeind wordt gehouden... door een misschien ook niet al te frisse... Oh, nee, nou ja, daarom, ik wil daar voor de rest geen verdere uitspraak over doen, maar... <laughs> Heel diplomatiek. Ja, dus uh, in, in, in, in ieder geval uh, vriendelijk dank voor je antwoord. Oké okay, Jan, dan zet hem en, op met uh, je tessen. Dankjewel. je wel. Goeienacht, dag. Um, ja, hoe gaat, het? hoe gaat het in zijn werk? Een WK in Qatar, dat is daar 50 graden in de zomer. Ja, ze willen stadions met daken en airconditioning gaan aanleggen. Maar ja, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar want de... hoe is dat gegaan? De, de, de, de FIFA heeft allemaal leden en die mogen beslissen. Ja. Dus per land heb je een afgevaardigde. Ja. En dan komt er de afgevaardigde uit, laten we zeggen... Uh... Uh, Chili of uh, Somalië. Die heeft ja, een even uh, grote stemmen. De republiek heeft dezelfde stem... als, ja. uh, als, als Engeland of, of Spanje. Als de grote voetballanden. Iedereen heeft gewoon en, één stem. En die, en die stemmen zijn te koop. Ja, maar met, met, met zijn wk toewijzing gaat het eigenlijk nog anders. Dan heb je een klein, een klein comité van een aantal mensen... die daar eigenlijk uh, over, uh, over beslist. Ja, ja. Dus uh, ik ken Ook. de verhoudingen. Ik weet een aantal mensen even niet precies. Maar bijvoorbeeld uh, zijn twaalf mensen of zo... en die beslissen dan samen wie, uh, wie, de, wie, dat, wie dat WK krijgt. Dus als je die mensen... Zeg maar, kan overtuigen. Ja, dus in het verleden zijn er zo zoveel verhalen geweest over enveloppen, over mooie dames, over dure auto's. Zeg maar, om die afgevaardigden te kunnen overtuigen dat ze op jouw land stemmen. En hoe, uh, waarom zit die bladder er nog? Waarom is dat, hoe kan dat? maar nou ja, omdat, uh, omdat toch de bonden iedere keer open blijven stemmen. En uh, ook onze eigen koninklijke Nederlandse voetbalbond, die heeft uh, vorig jaar uh, zijn stem uitgebracht op, uh, op, op zijn bladder. En waarom en, uh, doen ze dat? Nou ja, ze hebben gezegd omdat hij hervormingen heeft uh, aangekondigd. Maar ja, dat neemt zo langzamerhand Nie nee, niemand meer, uh, maar meer serieus. Maar ze zijn niet op, op, op een ander. Bedoel, ja, tot... er, was geen, er was geen tegenkandidaat. Dat scheelt, hè? Maar goed, je hand. kunt je dan altijd nog wel onthouden van, van stemming. Ja. Als een wijze van een protest. Maar ja, de KVB heeft keurig op blad uh, gestemd. Dus ja, dan mag je ook niks meer zeggen eigenlijk. Hè. Kan, je met, kan je met schone handen functioneren in die voetbalwereld? Nou, dat die? denk ik niet. Nee? Nee. Ik bedoel, als je stem alleen als je stem uitbrengt op, op, op zijn blad. Ik bedoel, iedereen kent zijn staat van dienst. Iedereen weet wat er bij de Viva is, is gebeurd. En uh, ja, als je vervolgens wel je stem uitbrengt op zijn man, dan hou je de corruptie in uh, feite in stand. Het is, uh, jullie moeten nog even doorwerken, uh, Tom. Dat nou, gaan we ook zeker doen. Hè? We zijn bezig met uh, het schoon te krijgen. We zijn bezig de met uh, deel 2, dus uh, we zijn hard bezig. Wanneer gaat die uitkomen? Uh, in mei. Uh, we hebben nu gepraat over alle verschrikkingen van het voetbal. Maar uh, ik vind dat we het toch een beetje mooi af moeten sluiten. Wat was nou het mooiste voetbalmoment van 2012 voor jou? Waar heb je van genoten? Het mooiste voetbalmoment van 2012? Ja, ik vond die, die omhaal van, uh, van de Zlatan Ibrahimovic... vond ik toch wel uh, een fenomenaal uh, moment. Zweden tegen Engeland. Ja. ja. Uh, luisteraars, we willen hem u heel graag laten zien... maar u luistert alleen maar naar ons... Dus, uh, dus Dat gaan we niet doen. Um, dus het is, het, is wel, het is wel de moeite waard om uh, door te gaan. Omdat je toch van die sport houdt. Ja, ja, ja. en uh, daarom vind ik eh, dat al die misstanden. die moeten blootgelegd worden. voordat het voetbal gewoon. Uh, wordt op dit moment stelselmatig uh, kapot gemaakt. Eigenlijk. Ja. Je wordt aan de wortels aangetast. Uh, je ziet ook dat de corruptie al doorgedrongen is tot de jeugdwedstrijden. Hè. In, in Duitsland hebben we gezien dat spelers van 16 jaar... werden omgekocht met uh, Big Macs en, uh, en envelopjes uh, met 200 euro erin bij de McDonald's. Ja, dat soort dingen zijn gewoon aan de orde van de dag. Uh, hier uh, 100 kilometer, 200 kilometer uh, ten, ten, ten oosten van ons. En, uh, dat ja, moet stoppen. Wij vinden dat dat moet stoppen en daarom moet erover gepubliceerd worden. Heel goed. Um... Tom, dankjewel. En, en nogmaals, Iwan, die al in de auto terug zit. Uh, Iwan van Duur, Tom Knipping, dank jullie wel. Uh, voor jullie tijd en voor jullie prachtige boek. Voetbal en Mafia heet het. Um, het ligt in de winkel, de tiende druk al, inmiddels al. En um, het beste is inderdaad, als de luisteraar maar gaat slapen... met het goal van Zlatan Ibrahimovic Dat lijkt me een, st een stuk beter dan, dan dron, alle mafioze ja. Russen. Uh, Oost-Europeanen en andere levensgevaarlijke goksyndicaten... Morgen is Kazaluna terug, dan met Guilene Plag. Zij ontvangt Cor Molenaar over um, e-winkelen. Dat is een hoogleraar e-marketing. Blijven de winkels wel bestaan, daar gaat het hier morgen weer over. Uh, middernacht, Volgende, uh, morgen zijn wij terug tot die tijd. Um, laten wij andere omroepen aan het woord, zoals de EO. Die gaan het nu van ons overnemen met het programma Dit is de Nacht. Gepresenteerd door Maarten Hag. U kunt uh, doorgaan met bellen en u kunt gaan slapen of u kunt... Dus laat dan Ibrahimovic kijken op YouTube. Goedenacht. Ik. ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. NCRV.